Gemeente, ga dan Heen in vrede en ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de Liefde God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.